7 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Rusland zal de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden... politiek asiel aanbieden als hij stopt met het schaden van Amerikaanse belangen. Dat heeft president Poetin gezegd. Snowden zou asiel hebben aangevraagd in Rusland. Hij zit al een week op een vliegveld van Moskou. Eerder vroeg hij politiek asiel aan in Ecuador... maar dat land liet weten dat de behandeling van zijn verzoek nog maanden kan duren... Edward Snowden maakte bekend dat Amerikaanse geheime diensten Europese diplomaten en wereldwijd burgers afluisteren. Het leger van Egypte stelt politici een ultimatum. Ze krijgen 48 uur de tijd om aan de wensen van het volk tegemoet te komen, zei de legerchef vanmiddag. Als ze dat niet doen, komt het leger met een eigen routekaart. Wat die inhoudt, zei de legerchef niet. Hij reageert met zijn opmerking op de massale demonstratie van gisteren. Miljoenen Egyptenaren eisen de aftreden van president Mossi... omdat ze vinden dat hij en zijn moslimbroederschap... te veel macht naar zich toe trekken. Een vooraanstaand lid van de moslimbroederschap zegt... dat zijn partij het ultimatum van het leger verwerpt. Hij zegt dat het tijdperk van militaire staatsgrepen voorbij is. Het bestuur van de Rotterdamse deelgemeente Feyenoord... heeft zijn ontslag ingediend. Aanleiding zijn de uitkomsten van een onderzoek... naar vriendjespolitiek en politieke intimidatie... Onderzoekers kwamen erachter dat deelraadbestuurders wisten van onveilige situaties in een moskee-internaat, maar dat ze niet ingrepen. De derde etappe in de Tour de France is gewonnen door Simon Gerrans. De Australier van Orica Green Edge bleef in een massasprint van een klein peloton, de Sloaak Peter Sagan, voor. De gele trui blijft om de schouders van de Belg Jan Bakelands. Het weer, afwisselend bewolking en zon, morgen droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden... Woensdag wisselvalliger en koeler, een graad of 19. Maar vanaf donderdag breekt een droge en zonnige periode aan. Dit was het NOS Journaal. Awb verkeersinformatie. Er staat nog één file op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor het, het aqueduct, 5 kilometer. Dank de verkeersbord... En Uit de bergen kwam de echo. De meest sleepende nieuwe roman van Galet Hosseini. Schrijver van de bestsellers... En uit de bergen kwam de echo. De meest sleepende nieuwe roman van Galet Hosseini. Schrijver van de bestsellers De Vliegeraar en Duizend Schitterende Zonnen. Het ideale vakantieboek. Nu overal verkrijgbaar. Laat een sterretje voor u op vakantie gaat altijd repareren door Carglass. Dat voorkomt een hoop vakantieleed. En bent u net als de meeste Nederlanders verzekerd tegen ruitschade, dan betaalt uw verzekering meestal de rekening. Reparatie door Carglass is voor u dan helemaal gratis. Een afspraak voor onze servers aan huis of op het werk... is snel en gemakkelijk gemaakt op 088-0406-406 of op carglass.nl. Fijne vakantie! Carglass repareert. Carglass vervangt. Stedentrip New York...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 De NTR. Kunststof. Goedenavond en welkom bij Kunststof. Onze gasten vertelt verhalen met eten. Want van alle zintuigen zijn smaak en geur het beste in staat... om herinneringen op te roepen. En hoe ze die verhalen vertelt kan nu worden beleefd in Dordrecht... waar ze een sauna heeft ingericht. Plus een touwtrekinstallatie die druppeltjes met smaak produceert... En dan zwijgen we nog over de Simonkoek. Hier is Marije Vogelzang. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja Marije, als dat eten dan je vak is, hoe ga je dan zelf met voedsel om? Met andere woorden, wat heb je daar net gegeten? Ja, ik heb net uh, bij uh, de Thaise snackbar een uh, soepje gegeten. En hoe was het bij de Thaise snackbar? Ja, het was heel gezellig. Ik was in mijn eentje en ik zat aan een tafeltje. Maar ja, het is daar heel propper geblazen in dat kleine zaakje. Dus we kreeg ook opeens twee meneren tegenover me aan tafel. En uh, ja, dat is wel uh, grappig. Kun jij goed in je eentje eten in een restaurant? Doe je dat vaak? Ja, dit was een snackbar, maar hoe vergaat je ja, dat? Ja, ik doe het wel eens, want ik ben regelmatig op reis. En dan moet je ook wel. Maar dat uh, tegenwoordig heeft natuurlijk iedereen zo'n smartphone. Dus dan ga je daarin zitten prutsen en zo. Dat is gewoon het sociale teken, denk ik. Van, Laat uh, mij met rust. Ja, ik, dat is je muur, zeg maar. Ja, of een boekje was dat dan vroeger, denk ik. Waarschijnlijk is die smartphone daarom ook zo succesvol. Hè? Je kunt je ten alle tijden afsluiten ja. van de buitenwereld. Ja, dat is het, denk ik. Ja. En maak jij dan ook handig gebruik van. Ja hoor, ja. <lacht> Trouwens, er stond, uh, volgens mij was het vrijdag, een, een verhaal in de krant... Een restaurant dat hier in Amsterdam geopend is. Ik zei het net al tegen je, je had het ne net niet gelezen. Uh, waar je in je eentje kunt eten. Maar dan ook echt gewoon in je eentje aan een eenpersoons tafeltje. Ja. Wat denk je? Zal dat een succes worden? Is daar vraag naar? Ja, ik weet niet of mensen echt uh, gaan zoeken naar dat restaurant waar je in je eentje gaat eten. Meestal ben je in een situatie dat je alleen bent. En op dat moment moet je ergens gaan eten. En dan ga je naar iets bij zijn. Dus ik weet niet of mensen speciaal in de auto of, in de de gouden gids of via een app. Stappen. Ja, want meestal doe je het uit noodzaak en niet, niet per se altijd omdat je nou zo graag alleen wil eten. Ja, want je zou toch eigenlijk verwachten uh, dat eten vooral iets sociaals is, wat je met anderen doet. Ja, ik denk dat, dat het eten een heel belangrijke functie vervult in de sociale lijm uh, die we hebben onderling. Alleen dan is het wel fijn als je die mensen ook een beetje, ja, wil, als je daar zin in hebt natuurlijk. Toch zullen steeds meer mensen, kan ik me zo voorstellen... in hun eentje eten. Ja, Omdat dat er is... steeds meer alleenstaanden, ja. gaanden zijn. Ja, dat is iets wat heel veel gebeurt. Alleen je ziet ook wel eens dat... Uh, um, dat heb ik zelf ook een tijdje gedaan. Was ik alleen met mijn dochter en dan zette ik de Skype aan op de computer... En dan uh, ja, skypte ik met mijn familie. Die zaten dan met z'n allen rond de tafel. En dan zette ik die zo op tafel dat we een verlengde tafel hadden. Nee, dat zeg weet maar. je dus, niet. Dus, dus er zijn, het gaat allerlei kanten op. Maar ik denk wel dat uh, samen eten, delen heel belangrijk is. En was dat een experiment? Of omdat je het gewoon belangrijk vond dat je dochter af en toe ook met opa en oma aan tafel zat? Ja, en ik zit, vond het zelf zat. ook gezellig, ja. Met je dochter van twee of drie is niet altijd uh, een heel een enorm aangenaam gesprek. gesprek. Ja. <laughs> Nee, gewoon leuk en even samen eten. Want ja, het is toch een moment dat je daar zit op de dag. Dus je, uh, je ouders zaten dan uh, aan de andere kant van de tafel en spraken met jullie uh, ja, en mijn broer als hun mond en natuurlijk zijn, niet vol. Hun gezin en alle kinderen gingen dan naar elkaar zwaaien en gekke bekken trekken. <laughs> Grappig. Heb je wel vaker gehoord dat mensen dat doen? Ja, ja. tijdens de maaltijd Skype en dan even ja, af en toe. met elkaar. Ja, ja. Ander nieuws. Uh, vanochtend stond er een uh, groot verhaal... ik heb het je net even onder ogen gegeven... op de economiepagina van de Volkskrant. Een uh, succesverhaal van een uh, soepfabrikant uit Groningen, Leek. Um, kleinste kleinste soepfabriek. soepfabriek. De is er vanaf gehaald. Dat is oh, een ja. juridische kwestie, begreep ik. Um, want hij is natuurlijk al lang niet meer de kleinste soepfabrikant... want het gaat heel erg goed. En het gaat vooral goed... Sinds hij heeft besloten dat uh, de soep niet meer in een conservenblik uh, verkocht moet worden... maar in een glazen pot. Ja, ja bijzonder. Ja. Maar oh, ja, ik snap dat wel, dat dat uh, zo werkt. Maar wat ik dan grappig vind is ook dat je nu... want die soep is heel lekker en heel goed. En, maar dan, nu zie je dus ook dat andere uh, uh, uh, warenhuizen en supermarkten... soep in pot gaat verkopen. En dan, uh, of biologische soep of gewone soep. En het dan... Uh, wat duurder maakt, je ziet ook wel eens dat ze dan dingen die eigenlijk houdbaar zijn in de koeling gaan zetten. Zodat je dan denkt dat dat vers is en er dus meer geld voor wil betalen. Volksverlakkerij. Ja, natuurlijk, want het kost ook meer energie ja. om al die koelingen aan te houden. Dus het is natuurlijk eigenlijk uh, onzin. Maar je denkt dat wanneer je iets uit de koeling haalt, dat het verser is ja. als consument. Ja, nou ja, en zo is natuurlijk die soep die zou net zo lekker in blik waarschijnlijk zijn geweest. En vermoed jij dat mensen, uh, omdat het in een glazen pot zit, ook denken dat het verser is? Ja, dat zou ik me best voor kunnen stellen, ja. En wat zijn andere verklaringen waarom het in een, in een glazen pot... Waar, waarom het daarin beter verkoopt dan in een blik? Ja, omdat je ziet wat je krijgt, denk mm -hmm. ik ook. En, uh, en het is anders, dus je ziet dat het buiten de normale range past. En mensen hebben ook vaak een negatief gevoel bij een conservenblik. Dat, dat heeft een hele slechte imago. Terwijl het hoeft natuurlijk niet per se. En ik denk dat... Uh, als je kijkt naar 50 jaar geleden, dan was het conserveblik natuurlijk geweldig. Ja, een groot succes. Toenertijd. Ja, maar het want is nu nieuw. enorm ingezakt. Ja. Ja. En uh, het feit dat hij dan waarschijnlijk de eerste, de enige was... lange tijd met uh, een, een glazen pot. Uh, en als nu de anderen volgen, dan zal het zo ook wel weer instorten. Want dan is het niet bijzonder meer. Ja, dat kan ik niet voorspellen. <laughs> Word je veel ingehuurd door de commercie eigenlijk om, om um, adviezen te geven? Ja, regelmatig wel. Ja. Ik heb ook voor echt grote voedingsmiddelenindustrie gewerkt. Nestlé, geloof ja, ik ook. Hè? Ja. En uh, daar moest ik over nadenken of ik dat wilde doen. En toen dacht ik, ja, maar als ik het wel doe, dan kom je wel uh, in het centrum ervan. en kun je misschien daar positieve zaadjes zaaien. Mm -hmm. en, uh, en ik vind het ook heel fascinerend om te zien hoe zo'n bedrijf eigenlijk werkt en hoe dat in zijn werk gaat en hoe je dan in een heel groot gebouw komt... met allemaal gangen en geen eten te bekennen. Alleen in de cafetaria, terwijl ze hebben natuurlijk wel elke dag... gaat het over het product eten waar ze mee bezig zijn. En je, dus je ziet is, grote steriele ruimtes en, en kantoor. Ja, ja dat tuin. mis je daar, verpakkingen zie je wel. Maar um, ja, ik, ik merkte wel dat dat, dat, dat dat heel goed werkt, hoor, die... die um, die projecten die ik heb gedaan voor voedingsmiddelenindustrie. Want zij zoeken ook wel naar manieren om dingen anders te doen... en om dingen beter te doen ook. Alleen het zijn zulke loggen... Uh, zware instanties. Dat is heel moeilijk om daar dingen te veranderen. En uh, kun je een uh, voorbeeld geven? heel concreet iets, waar, uh, een vraag waar jij antwoord op moest geven? Nou ja, het meeste van mijn werk wat ik doe... is heel erg aan het begin van de keten. Dus ik zit heel erg op het inspirationele vlak. En daar probeer ik natuurlijk te inspireren naar positieve verandering. Uh -huh. En uh, dat zie je niet altijd gelijk of dat gaat doorstromen. Maar, je, maar ik, ja... Ik adviseer bijvoorbeeld om waterprojecten te gaan doen... of om dingen te doen uh, die ook voor lokale bevolkingen... waar uh, de grondstoffen vandaan komen, bijvoorbeeld goed zijn. Maar altijd op een positieve manier. Dus mm -hmm. uh, het moet wel uh, ja, interessant blijven, ook voor, voor, voor de klant. Zeg maar. Die moet er ook blij van worden. Dus als jij het hebt over zaadjes zaadjeszaaien... dan wil je dat, dat, uh, uh, dat het iets moois is. Want je twijfelde over die commercie, want het grote geld... Nee, ik twijfelde of ik wilde meewerken aan, aan, aan de commercie wat alle slechte... en de commercie in de zin van uh, die voedselindustrie... Die, die, die trekken natuurlijk een heel groot negatief spoor op de hele wereld. Mm -hmm. uh, de, hele, um, uh, ja, de, de hele industrialisatie van voedselvoorziening... Uh, ja, dat, dat kunnen we helemaal niet zo uh, blijven doen, denk ik... Um, dus daar twijfelde ik wel over of ik daar wel aan mee wilde werken. Mm -hmm. Want ik, ik werk wel voor hun. Dus uiteindelijk zullen ze er wel. Maak je, je de bij onderdeel hebben dan van de Dat eindelijk? zij iets aan mij hebben natuurlijk. Mm -hmm. Maar ik probeer dat wel zo te doen. Dat ze daar iets uitkomt wat niet alleen goed voor mij is en voor hun, maar ook iets goeds nog gaat uh, brengen naar de rest van de wereld. Ja, en uh, uh, uh, Nestlé bijvoorbeeld. Wat herinner je, je daarvan? Ja, ik kan ja, daar niet heel veel over vertellen, omdat uh, heel veel dingen geheimhouding hebben. Oh ja? Ja, ja, ja, wat dat, spannend. Is heel, uh, ja dat is heel <laughs> flauw, maar wel uh, heel... Uh, omdat daar zulke voor... grote belangen... Nee, bij de meeste uh, uh, grote bedrijven waar je uh, cre als creatief werkt, uh, heb je geheimhoudingsverklaring. Dus er zijn heel veel... Projecten die ik heel leuk vind, die ik heb gedaan, waar ik dus niks over kan vertellen. Wat vervelend, ook voor jou. Ja, gelukkig doe ik nog genoeg andere dingen daarna waar ik wel. Uh, maar je wel komt van Over kunt de taken, ja. schreeuwen. Ja. En, en ja. lezingen over kunt houden. Ja, ja want, maar, uh, maar wat, wat is dan uh, de gedachte daarachter? Waarom is dat zo geheim? Om, omdat de concurrent dan. Uh, ja, als je bijvoorbeeld voor, uh, voor een groot uh, creatief bureau als Ogilvy bijvoorbeeld uh -huh. werkt dan uh, ja, is, is er gewoon heel veel concurrentie met andere bedrijven. En zij willen hun, hun ideeën voor hun klant bij zich blijven houden. En ja, dat is... Uh, ik ik laas ook een heel erg leuk project voor Lego. Ik zou er heel graag over willen <tied> vertellen, maar... Dat Ik zie het aan dus je, je ogen, ja. ja. helaas. Maar er, is, er blijft gelukkig ja. genoeg over. We spreken zo uh, verder. De tegel ligt daar voor je met de vraag of die op een gegeven moment beschreven kan worden. En luisteraars kunnen zich mengen in het gesprek. Graag zelfs gaan naar onze website radiokunstof.nl of meld u via Twitter. Hashtag Radiokunstof. Marije Vogelzang is uh, onze gast. Ze is eetontwerper, ook wel eating designer uh, genoemd. Je studeerde aan de Design Academy in, uh, in Eindhoven. 2000 ben je afgestudeerd. En eigenlijk geld je sindsdien als autoriteit. Um, uh, je trekt de wereld over. Je reist ontzettend veel. Deze week ga je nog weer naar Rusland met je vouwfiets. Want die heb je nu ook bij. <lacht> die laat ik thuis. Die laat je thuis als je naar Rusland gaat. En uh, nou, je geeft overal lezingen, geeft adviezen... en uh, je ontwerpt de tentoonstellingen rondom voedsel... En ik liet me vertellen dat jij twee à drie keer per week in een blad staat in de wereld ter wereld. Um, ja, ja, dat is wel zo. Ja. Dat is waanzinnig. Ja, ja, dat is bizar ook. Ja, ik sta daar ook nog twee à drie keer over. per week. Ja, ja. Maar dat kunnen dus ook uh, uh, blaadjes in Korea zijn of uh, in uh, in Groenland of in Zimbabwe of. Uh, ja, heel gek. En ja. wat is een verhaal wat het bijvoorbeeld heel goed doet rondom jou? Wat, wat je echt heel vaak tegenkomt? Mm, ja, een van de verhalen uh, die het goed doen... Um, zijn bijvoorbeeld een project wat ik heb gedaan voor het Schielandhuis. Dat is het Historisch Museum in Rotterdam. Mm -hmm. uh, waarbij ik eten um, uit, de, uit de hongerwinter heb uh, gemaakt. Dus de, de recepten had ik van het verzetsmuseum gekregen. En die heb ik gewoon letterlijk gemaakt. Als je binnenkwam, dan kreeg je zo'n distributiebon... En daarmee kreeg je een kopje surrogaatkoffie En dan kreeg je een rantsoen met hapjes. En uh, mensen die dat wat aten... Wat voor hapjes waren dat dan? Uh, uh, ja, Hendrik de Hongerdoder. Dat is bijvoorbeeld iets met geraste biet. Uh, en ook uh, uh, suikerbiet. En ja heel simpel, vals vlees van witte bonen. Vals vlees van witte bonen. Ja, boom. met, met SCH, vlees. <laughs> en ja. had je die recepten, die waren daar echt in, in dat verzetsmuseum? Ja, die hebben met de hand geschreven nog oude... Oude stijl, wow. heel mooi, ja. En, en jij besloot toen uh, om die recepten daadwerkelijk uh, te maken? Ja, ja, maar gewoon heel simpel als kleine hapjes, dus niet als een Nee, niet een heel een, bord een met uh, vals vlees. Nee, nee. nee. En, um, uh, maar wat er dus gebeurde, ja. mensen kregen herinneringen van vroeger. Dus sommige mensen die daar waren, die waren kind gedurende de oorlog in Rotterdam... En die, uh, die aten dat en die hebben dat, die smaak niet, niet meer in hun mond gehad voor langer dan 65 jaar. Dus die, die kregen opeens weer herinneringen aan de tijd van vroeger dat ze kind waren, dat hun moeder nog leefde, dat ze aan tafel zaten. Dus dat was heel bijzonder en dat uh, besefte ik me toen helemaal nog niet. Dat realiseerde je niet toen je dat project verzon nee, dat nee, dat het gevolg dat zou, dat het zou zijn? dat zou kunnen gaan gebeuren, ja. ja. Want ik geloof dat smaken en geuren de oudste herinneringen naar boven kunnen halen. Ja, het is vooral geur, ja. Dat is de meest directe lijn naar je... Het is zo grappig, want het is net alsof je gewoon luikjes in je hoofd hebt... die, die je niet wist dat je ze had. En die gaan open en daar komt... iedereen herkent het ook wel. Het is, het is de Proust-ervaring... Met de Madeleine, natuurlijk. Ja, ja. En heb jij uh, Hendrik de, de Hongerdoder? Heb jij dat als naam zelf verzonden? Nee, of nee, nee. Dat bestond het echt? Ja, ja, ja. Hendrik ja. de Hongerdoder. Ja. En um, toen die mensen met elkaar in gesprek gingen. of in elk geval vertelden wat ze ervaren... was dat ook. Uh, had je dat van tevoren gevraagd? Van schrijf het op of praten? Nee, over? nee. Want ik gaf zelf uh, die rantsoenen uit. En ik was ook een soort van. Uh, um, zorg dat mensen het... Uh, ik, was, ik deed heel voorzichtig. Ik wist niet hoe mensen zouden reageren. Het was uh, al een aantal jaar geleden. En ik was ook bang dat, dat mensen die de oorlog hadden meegemaakt... dat die zouden zeggen... Ja, meisje, wat weet jij daar nou van? Hmm. Weet je wel? Dus ik was heel... Uh, ik, dus ik, ik legde aan iedereen uit... van dit zijn dingen die ze vroeger hebben gebruikt. En dit, uh, dit zijn de recepten. En dus toen gingen mensen dat gewoon eten waar ik bij stond. En toen kwamen die verhalen. En natuurlijk ook niet iedereen... Niet iedereen uh, had herinneringen. Uh, Sommige mensen, daar deed de moeder misschien uh, wat komijnden door. En dan proef je al een heel andere smaak. <laughs> ja. Ja. En uh, dit is een, een, een project dat je hebt gedaan... en wat je regelmatig tegenkomt in een blad ergens ter wereld. Ja, nou ja, je, ja je vraagt om ja. voorbeelden. En dat is wel een, een van de projecten die het goed doet. Ja. Omdat iedereen, dat is ook zo leuk. Want uh, overal ter wereld... Uh, ja, wordt er natuurlijk gegeten uh -huh. door alle mensen. Iedereen doet dat. Maar mensen doen dat op heel andere manieren, hebben andere rituelen, andere uh, etiketten, andere historie. Maar het idee van dat je iets eet en een herinnering krijgt, dat is universeel. Hoe is het eigenlijk zo ver gekomen? Want het vak bestond niet hè? De, toen ja. jij daar op die design academy zat. En je bent ja. ook geen food designer, zeg je altijd met nadruk, maar eating designer. Ja. Waarom hou je daar zo strikt aan? Wat... Nou ja, ja, ik was uh, um, afgestudeerd. Ik had voor mijn afstuderen iets gedaan met eten. Een wit, een wit begrafenismaaltijd. Oh ja, dat moet je ook en, even uh, uitleggen. Een witte begrafenismaaltijd. Ja, dat was een, een, een complete begrafenis of maaltijd... Van wit voedsel, gewoon natuurlijk wit. En um, dat, nou, dat had ik gemaakt omdat, uh, omdat ik dacht: ja, we hebben in Nederland geen rituelen rondom uitvaart. Eigenlijk behalve het plakje cake en kopje koffie. Ja. En in andere culturen is voedsel heel belangrijk onderdeel van die uitvaart. En ja, is natuurlijk eten is ook uh, uh, uh, je troostend. Of okay. eten delen kan heel uh, troostend zijn. En uh, uh, wit vind ik ook sowieso een veel mooiere. Doodskleur. En in sommige culturen is wit de, de kleur van de dood. Mm -hmm. Dus uh, nou ja, met die ingrediënten, uh, dus een maaltijd gemaakt van alleen maar witte ingrediënten. En je wordt ook heel, het heeft een heel serene uitstraling, je wordt er heel rustig van. En het zijn, ik heb de foto's gezien in je boek, Eat Love, heet dat boek, waarin al je projecten, of een groot deel van je projecten uh, zijn gedocumenteerd, vastgelegd. Waanzinnig mooi boek. En dan zie je ook de foto's dat de mensen ook allemaal in witte kleding ja. en Witte tafelkleden en al dat mooie in alle kleuren, varianten. Tenminste. Ja, wit, is, van... geen wit nee, dat is, is geen ook wit, heel dat bestaat ja, helemaal niet. Ja, ja. en, en hoe kwam je op dat idee? Want wel, welke, uh, ik bedoel, Design Academy, daar zijn we allemaal stroming in. Welke stroming ja, deed je dan? Ja, ik, deed, ik, deed, uh, ik ben begonnen met mensen en vrije tijd. En dat werd toen man and leisure. Ja. en leisure. Uh, maar ja, het dat, dat, dat, dat, dat, dat gaf meer de denkrichting weer. En op zich... Um, was de periode dat ik op de academie zat... Um, echt een tijd waarin het heel conceptueel ontwerp uh, enorm zich aan het... Uh, ja, in opkomst was uh, droogdesign droog design, toen ja. nog. Uh, was, was echt uh, zich aan het neerzetten. En um, Lidewa Edelkoort was mijn, mijn docent. En zij um, ja, was ook heel... Uh, uh, heel ja, bruisend met dat soort gedachten. Dus... Uh, ik merkte ook dat dat mij heel goed lag. Dat, dat, ik, dat ik dat heel fijn vond dat je niet per se een, een object hoefde te ontwerpen. Maar dat je ook een religie kunt ontwerpen. Of een service. Of dat je een verhaal kunt ontwerpen. Dat hoeft dus niet per se een ding te zijn. En dat was voor mij heel erg de, de aanleiding. Of achteraf gezien dan. De opening um, om, nou, om je geest te, je te van, Nou ja, ik kan dus ook eten gebruiken. Want ja, ja het hoeft helemaal niet per se... Um, Iets te zijn wat blijvend is. Dus het kan gewoon vergankelijk zijn. Dus toen ging ik um, als ontwerper met eten werken. En dan je mensen: Ontwerper, designer, food, food designer. Mm -hmm. En het lijkt ook wel logisch, maar toen dacht ik: Ja, het zou ook impliceren dat ik dat eten ook ontwerp. Dat ik dus eten ontwerp. Maar ja, dat vind ik eigenlijk helemaal niet zo interessant. Want eten is eigenlijk al ontworpen door de natuur. Het, het, het is er al, die paprika het is er en al. die tomaat. en Het is prachtig. Mm. Ik bedoel. Wat moet ik daar nou aan toevoegen eigenlijk? Dus nou ja, zo is de eating designer dan gekomen. Wat laatst iemand dan weer had uh, vertaald als etende ontwerper. En toen dacht ik, ja, ik hoop maar dat al die ontwerpers eten, anders sterven ze zo uit. En uh, die witte begrafenismaaltijd was trouwens al gelijk een enorme hit, hè? Want je bent er toen mee naar Milaan, was het Milaan? Ja, ja. Ja, en het werd gepubliceerd. En dat, daar schrok ik ook een beetje van, want ik was nog niet eens afgestudeerd. Dus toen ben ik niet met eten ook afgestudeerd. Toen dacht ik van, uh, laat ik mij iets anders nemen. Dus ik ben met breisels uh, afgestudeerd. Met breisels? Ja. Wat voor breisels? 3D-breisels. Oh. Dus je kunt uit een plat vlak omhoog breien. Ja. Dat is eigenlijk een hiel van een sok, maar dat kun je in allerlei vormen doen. Ja. En dan had ik een t-shirt met uh, cups erin gebreid voor je borsten. En dat heette het T-shirt... <laughs> En, maar dat is heel gek, want als je dat aan hebt normaal... dan, heb je, dan is het zeg maar, dit is één deel. Ja. Maar dan had je, dus, je wijst uh, nu op je borsten. Ja, ja, ja. Dat, je buste, samen ja. één buste. Ja. Maar als je dus cups hebt, dan heb je dus twee losse borsten in je t-shirt. Hoe je er eigenlijk ook gewoon uitziet als mens. Ja. Maar het is heel gek, voelt ook heel raar om aan te hebben. laude afgestudeerd neem ik nee, aan. Nee, oh, nee, dat nee. weer niet. <laughs> Maar goed, nee, uiteindelijk was wel duidelijk dat jij iets met dat uh, voedsel moest en wilde. En dat dat het werd. En dat je nu dus een autoriteit uh, op dat uh, gebied bent. Um, toch zul je waarschijnlijk heel vaak moeten uitleggen hoe het zit en wat je dan doet. Hè? Want je maakt dus... Uh, er, zijn ook, ja, er zijn ook mensen die zeggen, je, je bent gewoon eigenlijk een beeldend kunstenaar dat toevallig met voedsel werkt. Ja, ik vind het ook zo lastig. Die, want moet ik zeggen, hoe je niet, dat. kunstenaar dat. beeldend kunst naar die. Ja, het gekke was toen ik begon, uh, heb, je hebt ook geen voorbeeld. Dus je weet, ook, je weet niet waar je naartoe gaat. Mm -hmm. Je weet ook nog niet wat de potentie is van de keuze om met eten te gaan werken. Dus dat was ook een soort van proces. En je denkt, nou ja, ik, ik vind het leuk, dus ik doe het maar. En er kwam ook aandacht voor en mensen vonden het ook leuk. Dus dan, ja, dan vind je dat gaat dat gewoon van liever Lee. Uh -huh. Maar um, ja, je hebt niet dat je ziet van... oh, die ontwerper doet dat en dan dat zou je ermee kunnen doen. Dus het is heel moeilijk om uit te leggen. Vooral toen ik net begon was daar nog niks om aan te refereren... als je het uitlegt. Dus dan... En ja. hoe deed je dat dan? Soms dan zei ik gewoon dat ik ontwerpen was en <laughs> verder niks. <laughs> Klaar, dat is het. En Nog en nu? steeds hoor, wel eens. Ja, dat heb ik ook niet altijd zin om uit te leggen. Maar je ziet dat er natuurlijk veel meer initiatieven... en veel meer aandacht voor voedsel in het algemeen is. Dus mensen begrijpen ook wel dat de noodzaak er meer is... Um, aan mensen die zich met voedsel bezig gaan houden. Ja, want voedsel Naast... is natuurlijk een enorm, uh, enorm onderwerp op dit ja. moment. Ik bedoel, het gaat er heel erg over. Ja. En er is natuurlijk ook van alles aan de hand in die wereld. Ja. Um, Laten we even naar Dordrecht gaan. Trouwens ook toevallig uh, jouw woonplaats sinds uh, kort. Nog niet zo heel lang woon ja, je daar. vier jaar alweer. Vier jaar. Ja. Vanwege de liefde ben je daar uh, terechtgekomen. En uh, op dit moment is het werk van jou te zien in Dordjard. En ja. Dordjard is trouwens iets uh, prachtigs. Daar moeten mensen naartoe. Het is heel erg leuk. Het is uh, in het oude havengebied, hè. Ja. Um, het is een heel mooi industrieel pand, monument, scheepswerf. En uh, een, een echtpaar heeft dat opgekocht of is daar iets... Ze hebben het uh, voor tien jaar in gebruik. Voor tien jaar ja. in gebruik. Ja. En uh, ze hebben het plan opgevat om allerlei kunstenaars daar te laten werken en uh, hun werk tentoon te stellen. En bijvoorbeeld in jouw geval hebben ze gevraagd om bestaand werk. Daar gaan we het zo over hebben. Ja. En je krijgt de kans nu om een half jaar lang een nieuw werk daar ja. in te richten. En dat is dan daar te zien. Want het is tegelijkertijd een soort museum, tentoonstellingsruimte. Ja. De pasta sauna staat daar. Dat is het bestaande werk ja. dat er al een tijdje is. Ja, want er is niet zoveel bestaand werk voor mij. Het is sowieso helemaal niks. We hebben hem ook weer opnieuw gewoon gemaakt. En, ja. en opnieuw ook een, een nieuwe... Um, Ontwerp gemaakt van de sauna zelf. Ja, want jouw bestaande werk is gewoon het boek. Zit, ja, er staat Ja, er blijft in. niks over. Nee, nee, Want het wordt opgegeven. Ja, ja. Ondertussen horen wij trouwens een geluidsfragmentje. Want oh. de, dat hoor je dan in de pasta sauna. Ja. Dit. Nou, leg eerst even uit wat die pasta ja, sauna is. We horen nu een pling Ja. En uh, de pasta sauna is uh, een kleine ruimte die, uh, waar een ladder in staat. met een, een pasta machine eraan. en daaraan uh, een muziekdoosje. Dus je. Uh, draait aan het muziekdoosje of aan de uh, pasta-machine. Je maakt dus pasta en tegelijkertijd, met dat die lap deeg er doorgaat, gaat er dus ook zo'n rol papier door met gaatjes en die zorgt dus ook voor muziek en pasta tegelijkertijd. En, uh, ik kan wel even de achtergrond vertellen, anders denk ik, ja, waarom is dat? Waarom? Hoezo? Waarom? Het is dus een <laughs> beetje een nou? low muziekje, <laughs> zoals wij net hoorden. En, wat, en die pasta sauna is uh, van plastic, hè? Het is, uh... ja, het is een huisje met landbouwplastic eromheen. Ja, en daar en... kan je dus instappen? Ja, daar kan je instappen en daar uh, staan dus grote pannen met water te koken... waar die pasta die je dus kunt draaien en muziek kunt maken... tegelijkertijd ook in wordt gekookt. En uh, ja, het wordt ook een sauna... dus. Je krijgt ook een soort sauna-ervaring. Je hoeft je kleren niet uit te doen. Was ik maar even uh... bang voor, me, dat er gelukkig <laughs> het niet. Mag wel. Uh, en dan uh, wordt dus dik pasta gekookt. En um, heb, je, heb je een sauna-ervaring. En van sauna uh, word je eigenlijk sloom als je naar een sauna gaat. En een beetje ontspannen en moe en lui. En um, de reden om dit te maken is omdat... Um, dit werk heb ik ooit in New York gemaakt voor Performa. Dat is een performance art festival. En ze hadden een, uh, het thema um, het futurisme. En het, de futurist Marinetti in de jaren 30 heeft een, een, een kookmanifest geschreven. En dat heet uh, The Futurist Cookbook. En uh, daarin uh, nou ja, heeft hij allerlei eclectische diners. Maar hij zegt ook... Want het futurisme dat ging over snelheid en agressie en aerodynamica en kracht en agressie. Of ja, ja, het is een heel mannelijke kunststroming mm -hmm. en gezamtkunst, dus alles tegelijk. Um, en hij zegt: ja, pasta moet verboden worden. Zoals een Italiaan in de jaren dertig: uh, pasta moet verboden worden. En, uh, want mensen worden daar lui van en sloom en, en traag. Dit. En, en relaxed en dik en alles wat het futurisme niet wilde zijn. Dus het idee is dus van die pasta sauna van... Het is een gezamtkunstwerk, er wordt tegelijkertijd muziek gemaakt en pasta... en je hebt een hele belevenis van het staan in die stoom. Maar je krijgt dus ook pasta om op te eten, om dus lui van te worden en sloom. En uh, ja, je hebt dus die ervaring in die sauna waar je dus ook letterlijk... Uh, loom van wordt. Ja, en je gaat dan... want dat is het leuke, met je boordje pasta naar buiten. Want er wordt dus ja. echt daadwerkelijk pasta gekookt ja. in die sauna. En dan opgezette ga je naar, tijden. Opgezette tijden, <laughs> dacht En dan uh, ga je naar buiten en dan staan daar allemaal kruiden. Dat heb jij daar dan allemaal ja, heel mooi in. Ja, de er zitten ook uh, pakken bij, pasta pakken. Met van die slingers aan de armen. Uh, en uh, ja, het is een heel ding, zeg maar. Ja, ja. en het is dan... Uh, ook kunst, het is een installatie... en tegelijkertijd wil je wel iets duidelijk maken ook. Nou, of ja, in dit geval niet zo heel erg. In dit is geval, het... ik vond het vooral leuk om geïnspireerd te raken... door het futurisme en een soort antifuturistisch werk te maken. Ja. Um, dat vond ik gewoon Grappig. leuk en interessant om ja. te doen. En de performance mm -hmm. uh, op zichzelf is een interessante performance. Maar inderdaad vind ik het wel fascinerend om te zien... dat Marinetti toen nog niet wetenschappelijk bewezen had... dat Pasta dat met je deed en dat wij dat nu wel weten. Ja. Dus hij had toch ook gelijk. Dus het is, ja, dat, dat en, nou ja, en ik eet ook weinig koolhydraten. Omdat ik geloof ik bijna ook, helemaal niks meer, hè, Hoorde ik? Bijna niks meer, nee. Nee, waarom nee. niet? Nou, ik... Uh, ik uh, heb uh, laatst dat boek uh, De Voedselzandloper gelezen. En, Van uh, die Vlaming, uh, een bestseller Chris geloof ik. Ja, Chris Verburg. Ja. En, uh, en ik ben geen diëtiste, ik weet het allemaal ook niet. Ik ben gewoon uh, een werkende moeder. Een eetontwerper. Zeg maar. ja. <laughs> uh, dus ik probeer dat soort dingen dan gewoon op mezelf uit te doen. Ik voel me heel goed. Dus, ja. Nou ja, dus ik wil niet per se reclame ervoor maken. Maar ik vind het dan fascinerend om te merken... omdat ik altijd heb gedacht... Die hele voedseldriehoek, die, die het voedings. De schrijf van vijf, toch? Ja, voorheen de schrijf van vijf. Alles wat je als kind te horen krijgt, dat is vooral dat je. de grootste deel is granen moet je eten. En dat heb ik altijd gedacht, dat dat moest. En dat dat goed was. Maar ja, ik weet het niet. Ik voel me nu beter, dus ja. Maar in welk opzicht voel je je beter? Want er is toch helemaal niks aan. Geen brood, geen pasta. Ik vind het heerlijk, want opeens eet ik allemaal soepen voor de lunch en salades. En, en dat vind ik ook lekker, dus ik vind het ook fijn. En s'avonds dan? Geen aardappelen? Heel veel, uh, nee, geen aardappelen. Maar wel uh, heel veel groenten. En, uh, en uh, af en toe ook vis. En uh, ja, je kunt onwijs veel maken zonder uh, uh, graan hoor. Ja, en de kinderen dan? Ja, die ook, alleen. Uh, geef ik wel nog boterhammen mee naar school. Ja. Je bent nog niet zo ver dat je wat sla in een, uh, een lunchdrommel? nee, zes. maar het moet wel. Het, het, het, ik, je moet ook realistisch en praktisch over dingen blijven. Ik mm -hmm. ben niet uh, heel extreem in wat ik doe, hoor. Maar in welk opzicht voel je je beter? Wat, wat geeft een Ik heb veel meer energie. Ja, dat ja, is. Ja, ik ben echt. Uh, ik ren de trap op en af en uh... <laughs> daarvoor niet. Nou ja, ik ja, was daarvoor moer. Ja, het werkt dus toch. Nou ja, dat is misschien persoonlijk. Ik wil niet zeggen dat dit dus het is of zo. Maar ik merk Doe je daar dat dan vervolgens dacht... ook uh, weer wat mee? Behalve dan dat je het op jezelf en je gezin toepast. Wil je man het ook wel? Die, ja, is ook ja, ja, die mee. is heel actief. Ja. Want en die zag ik ook enorm timmeren fijn. daar uh, in Doordjard. Ja, ik zat ja. nog helemaal zorg, Maar hij krijgt thuis geen granen meer. En, uh... Nee, maar dat, uh, dat, dat wil hij zelf ook heel graag, hoor. <laughs> maar ja. um, wat vroeg ik nou? Eh... Uh, nou ja, goed, ik weet het even niet meer. Um, we gaan even weer naar Doordjaar. De pasta sauna. Ja. En nu is dat dus een werk in ontwikkeling. Dat ja. ben je nu aan het bouwen. Wat wordt dat? Het is gigantisch, want het is daar ook heel groot. Ja. He, je kunt er enorm uh, uitpakken als ja. je wil. Ja, het is een hele grote loods. En um, dit is een werk van vijf uh, meter breed. In diameter, want het is een cirkel. En vier uh, meter hoog. Het is dus een soort cilinder. En het zijn... Uh, 800 touwtjes, 800 touwtjes, waar je doorheen kunt waden in een cirkel opgehangen in verschillende lagen. Ja. En dan in het midden is een open plek en daar komt een, een, een stellage naar beneden... waar eh, vlak boven je hoofd, als je dan in het midden gaat staan... een cirkel van glazen pipetten komt te hangen met van die rubberen blaasbalgjes eraan. Mm -hmm. En in die pipetten komen eh, smaken, 24 smaken, die dus weer verbonden zijn aan de touwtjes... En als je aan de touwtjes trekt, als iemand aan de touwtjes trekt... want dan kun je niet zelf als je daaronder staat... je iemand anders moet het doen... dan uh, komt er een druppel vrij van een van de smaken... en uh, moet je daaronder gaan staan alsof je gaat koekhappen... en komt die in je mond als je geluk hebt. Je zit nog helemaal in de kinderfeestjes, <lacht> begrijp ik. Ja, ja, ja. En hoe is nee, ik geloof dit? er wel in hoor, dat het, dat in het innerlijke kind aangesproken ja, moet worden. Ja, nee, want dit, is natuurlijk, dit refereert aan van alles. Inderdaad de kermis je, ja. waarbij je aan de touwtjes trekt en je niet weet of en wat je te pakken krijgt. En natuurlijk uh, blind uh, op een feestje met een blinddoek voor uh, iets heel vies in je mond gestopt krijgen. Ja, ja het is uh, inderdaad uh, de spanning van dat je niet weet wat er gaat komen. Terwijl het is een onschuldige druppel. Hoe erg kan het zijn? En het is uh, dat iemand anders bepaalt wat jij dus het is. Ook, het heeft ook te maken, ik heb ook uh, projecten gedaan met voeren. En, en dat, dat is een heel psychologisch, uh, dik gelaagd, uh, ja, gelaagde actie. Iemand voeren en gevoerd worden. Uh, dus dat heeft ermee te maken dat iemand anders dus aan dat touwtje trekt. Die trouwens en, ook niet weet wat hij je dan toedient. Nee, ik, ik ben er, dat is ook wel het leuke van Dortjaard. Uh, ik heb ook nog niet besloten hoe ik dat ga doen. Dus de komende tijd ga ik ook experimenteren met. of ik hangen kaartjes aan met emoties bijvoorbeeld. Dus je kunt iemand boosheid voeren, of uh, liefde, of uh, druilerigheid, of weet ik veel. Ja, ja, ja. ja. Of, of, je, of je kunt het in kleuren doen. Dus daar ben ik nog niet uit wat het beste gaat werken. Dus ik ga het ook gewoon testen en zien wat het met Wat het, werkt met het nou. publiek doet. Ja, ja. Want als je zegt van dit is basilicum, dan gaat iemand op zoek naar de tomaat, zeg maar. Dat vind ik flauw. Ja, ja nee, dat ja. moet het niet zijn. Dus je gaat daar heel veel zijn. Het komt goed nou, uit, je woont om de hoek, maar regelmatig. Ja. En dan kun je kijken hoe, wat voor uitwerking ja. het heeft. Ja. Um, je, je zei het al, ik heb daar vaker iets mee gedaan met De Ander Voeren. En dat is een heel mooi project van jou, waar dat ook heel nadrukkelijk uh, aanwezig is. Dat was het Roma-project in uh, Budapest. Ja, hè? ja, Eat Love Budapest heet het. Eat Love ja. Budapest. Um, ja, wil je het zelf vertellen? Ja, ja, ja, dat wil ik wel. Nou ja, dat was wel grappig. Ik werd gevraagd om iets in Budapest te doen. En ik dacht, nou ja, wat zal ik dan doen? <laughs> en, uh, zo gaat het dus. Je ja, wordt zo gewoon... gaat het. Het ja, is soms echt bizar. En, en, uh, en wat voor organisatie is dat dan? Of is het een museum? Ja, het was een, een kunstorganisatie die heette WAMP. Of heet Wamp. En uh, zij um, werkte in samenwerking met uh, de Nederlandse overheid. Uh, of de ambassade in ieder geval. Uh, aan een soort Nederlands uh, Design Week-achtig iets. En uh, zij vroeg, wil je iets doen? En ik zei, nou ja, misschien wel. En uh, kun je dan iets met zigeuners doen? En toen dacht ik, ja... Uh, dat is wel leuk, maar ik ken helemaal geen Zigeuners. <laughs> uh, en ze, nou ja, ze vertelden over de situatie van uh, Roma en uh, Sinti Zigeuners in uh, Hongarije. En die worden echt nou ja, totaal uitgespuugd door die bevolking. Dat is echt heel heftig. In Nederland is er niks vergelijkbaars. Die mensen worden totaal niet als mens behandeld. Mm -hmm. Dus dat, dat is iets wat gaande is. En ik dacht, ja, hoe kan ik daar nou als buitenstaander, als ontwetende dombo iets mee doen? Maar ja, ik dacht wel van het gaat eigenlijk over een minderheidsgroepering en uh, over acceptatie. En natuurlijk ben ik altijd met eten bezig. En ik zat al heel lang, al jaren, dus zat ik eigenlijk te denken aan vo voeren. Voeren is natuurlijk iets heel geks. Voeren, dat doe je met een kind. En dan is het leuk. Ja. Uh, ja Of irritant nou ja. of frustrerend. maar dat <laughs> Het is, is even dat leuk is en iets... daarna niet meer. <laughs> ja. <laughs> ja. En daarna, als je volwassen wordt... Dan, uh, dan, dan word je nog wel eens door je geliefde gevoerd misschien. Maar dat is heel intiem. Ja. En als je dan oud en, en, en, en onzelfstandig wordt... Dan, dan word je weer gevoerd en dan is het eigenlijk iets onprettigs meestal. Uh -huh. en, uh, maar het, het, het is heel um, intiem. Dus ik kan nu niet jou iets in je mond gaan stoppen. Nee, dat, dat zou, zou, zou heel, heel raar, raar zijn. zijn, ja. ja. ja. Dus, en, dus ik dacht, heel god, daar dan moet ik iets mee. En ik dacht, hoe kun je mensen naar nou elkaar iets laten voeren? Uh, dat kan alleen als je geen oogcontact kunt maken. Want als je dat wel doet, en ik zou jou ja, nu dus gaan voeren, dan ga je lachen. Ja. En dan ga je dus al je, sociale, uh, al je sociale regels die je ooit hebt geleerd om, om, om vriendelijk te zijn, ga je toepassen. En van binnen denk je, ah, oh, ik wil dit helemaal niet. En ah, verschrikkelijk. Dat is, dat is hoe we dan ons gaan gedragen. Ja. Maar als je elkaar niet ziet. Ja, dan hoef je daar helemaal geen rekening mee te houden. Dus ik, heb, um, dus ik, ik wilde daar ook iets mee doen. En ik dacht van, die vrouwen... of ja, Ik, ik heb me op vrouwen gericht, op Roma-vrouwen. Uh -huh. Die uh, kunnen ook heel mooi verhalen vertellen. En ik dacht van, als je nou uh, iemand een verhaal... je levensverhaal vertelt en diegene ook voert tegelijkertijd... en jij laat dat toe als, als persoon... dan kan je iemand niet haten, dat geloof ik. En... Um, dus ik heb een, een, een, een opstelling gemaakt van tien uh, hoge tafeltjes op hoge poten... waar je onder kon gaan zitten, met een tafelkleed overheen. Dus als je daarin zat, dan zat je eigenlijk in een soort hutje. Weer een soort kindersituatie. Ja. En er onder hingen foto's en tekeningen. En er was van alles te zien en een zaklampje. En daar zat je dan en daar werd je naartoe geleid door iemand. En na een tijdje kwam er dan iemand die ging voor je plaatsnemen. Je zag wel haar voeten en die waste haar handen. Dus dat zag je ook in een mm -hmm. kom met water, met een bloem erin. En allemaal heel rein. Ze had ook witte kleren aan. En, uh, dan, en dan ging ze je voeren. En dan ging ze een verhaal vertellen. Maar je zag haar niet? Je zag haar niet. En dat vond ik ook een heel belangrijke keuze, dat je haar niet zag. Omdat als je dan uh, dat hebt ondergaan... en je hebt een heel intiem moment met iemand mm -hmm. gedeeld... en je loopt op straat, dan weet je dus niet wie, wie zij was. Dus de volgende keer dat je iemand ziet... want anders ga je denken... Ah, al die Roma, wat een verschrikkelijke mensen. Maar zij was wel aardig. Maar dat kun je niet nu denken. Nu ga je misschien op straat lopen en denken. Oh, misschien was zij het wel. Of misschien was het wel haar moeder. Of misschien is het haar man. Dus nou ja, dat hoop ik dan. Hè. De, de, kan dat kan niet en allemaal. dit hele verhaal, hè, hoe je dit nu vertelt. Is dat dan een gedachtespinsel dat in je opkomt? Dat dat erin een flits is? Of gaan, gaan daar, gaat daar echt heel veel tijd overheen? Ja, en heel hoe... veel douchen. <laughs> ja, ja, dat zijn dingen die onder de douche... Daar ga ik over nadenken. En ik heb Want hoe je het aan. Je begint dit verhaal met ik als dombo en uh, sigeur. Dus wat met Sigeunus. Ja, Maar, zo en, maar dan toch. Ja, ja, maar zo, ja, maar goed. Dan vervolgens ontspint Ja, maar en zo je weet ook helemaal niet of het wel werkt. Nee. Dus, dus, dus ik bedenk dat dan. En dan denk ik, ja, nou ja... Ja, ik heb geen idee. Misschien, uh, er zijn ook een paar mensen weggelopen, hoor. Bij de... Want? We in, Wat gebeurde In vier dagen hebben we 400 mensen die ervaring gegeven. In vier tien, dagen 400 mensen? Ja, met tien vrouwen. En. Um, um, ja, ik denk dat er drie mensen in die, dag, uh, of in die dagen ook zijn weggelopen. Die, maar dan weet je ook niet of dat die misschien claustrofobisch waren. Dus dat ze misschien niet in zo'n situatie wilden mm -hmm. zitten, of dat ze niet. Uh, met Roma's iets willen doen... of dat ze niet gevoerd willen worden. Dat weet je niet. En uh, die vrouwen waren bereid om hun levensverhaal... want die, die, die, vertelden ze steeds hetzelfde verhaal? Of ja, hebben ze daarin was... ook geregisseerd? Hoe ging Nou dat? ja, we hebben ze wel uh, geregisseerd. Er was ook een regisseur bij. Sommigen waren ook van een theatervereniging... en anderen uh, kwamen uit de fabriek. Er <laughs> was ook een vrouw bij, die werkte in de fabriek. Ja. En... Um, we hebben ze niet geregisseerd in wat ze moesten zeggen. Het moest echt gewoon hun eigen persoonlijke mm -hmm. verhaal zijn. Ze hoefden ook niet de hele tijd hetzelfde te vertellen. Maar wel in de manier van praten dat ze zich um, gerust moesten voelen... met het rustig en liefdevol en langzaam praten. Want het moest een liefdevolle ervaring zijn. Dus hun moederliefde moesten ze eigenlijk uh, erin brengen. Dat was heel belangrijk. Um, dus daar moesten we wel even in oefenen... En wat voor uitwerking had dit op het publiek? Want ik neem aan dat jij daar in de buurt was ook toen ja, het ja. werd uitgevoerd. Maar het was niet alleen de uitwerking op het publiek. Dat was het grappige. Het was ook de uitwerking op die vrouwen. Want je vroeg van wie wilde er ja. dan meedoen. Mm -hmm. En toen we begonnen zeiden ze ook van... Uh, ja, ik wil wel meedoen hoor. Maar ik denk echt niet dat iemand op ons verhaal zit te wachten. Echt niet. Echt niet. En toen gingen we dat doen... En toen we hadden ook een logboek neergelegd voor mensen die niet gelijk iets konden zeggen of zo. Dat ze het op konden schrijven of als ze dingen niet wilden uh -huh. hardop zeggen. Dat ze anoniem iets konden achterlaten. Maar mensen wilden heel graag. En die, wilden, die, die vonden het tekort en die wilden weten wie die vrouw was. En die, die waren geïnteresseerd en die, nou ja, die waren ontroerd. En, en liepen gewoon uh, ja, met tranen over hun wangen uh, de zaal uit. Dat was, was heel bijzonder. De, die hele energie hing daar ook. En, uh, en je zag dus dat die vrouwen, die werden ook helemaal sterk. Want normaal zijn zij altijd de ontvangende partij. Mm -hmm. Zij krijgen de, uh, weet ik veel, de, de oude kleren. Zij krijgen de liefdadigheid, zij krijgen de discriminatie. Maar nu waren zij... De gevende partij. Zij gaven hun verhalen. Zij gaven hun voedsel. eten. En ja. Want het was geloof ik ook nog voedsel dat ze zelf hadden bereid. Nee, dat was niet zelf bereid. Maar het was wel gewoon uh, voedsel wat ze zelf hebben gekozen... om te geven waar ze zelf een, bij hun verhaal ja, pasten ja. bij het verhaal. De recepten van, uh, van de Roma. Ja, en soms kon het ook gewoon een sinaasappel zijn... Mm. die gepeld werd en dan aan je gevoerd. Het kan ook heel simpel zijn. En, en is dit nou... Uh... Wat, wat, wat je het liefst wil eigenlijk, wat, wat een uitwerking heeft waarvan je zegt... daarvoor doe ik dit. Nou, dit was wel heel bijzonder. En het is ook uh, door uh, de meest rechtse en meest linkse krant... heeft erover geschreven waardoor het hele debat ook weer opnieuw is aangezwengeld in het land... En dat, ja, dat hoop je natuurlijk alleen, maar dat kan je helemaal niet van tevoren. Uh, en hoe reageerden de meest linkse en de meest rechte kant? Ja, er is heel veel. Nou ja, er werd heel veel weer opnieuw gedebatteerd over een eeuwenoud probleem. Waar je als buitenstaande geen weet eigenlijk van hebt hoe diep, diep geworteld dat is. Mm -hmm. Maar de hele uh, discussie werd wel op een meer humaan niveau uh, gesproken. En ik denk dat dat alleen maar goed is. Mm -hmm. Wat. Um, ben je er altijd wel weer van overtuigd dat er een nieuw idee komt? Want als je dan zoiets voor elkaar ja. hebt gekregen... Ik kan me ook voorstellen van... En, en hoe nu verder? Het moet ook alsmaar doorgaan, toch? Oh ja, maar daar heb ik helemaal nee? geen... Uh, ge nee. nee, ik heb juist te weinig tijd om alles... Uh... Nee, want het zijn zoveel onderwerpen waar je mee bezig kunt. Nou, maar hoe werkt het? Ik bedoel, wat lees je of wat kom je tegen... waardoor je weer gegrepen wordt en denk van... Ja, nu... Ga ik, nou ja, er ga zijn natuurlijk maken, ook heel of... veel dingen aan de hand gewoon in de wereld van voedsel. Dus het is heel leuk om een project te doen. Uh, en in Dortjaart, die, die installaties die zijn, uh, heb ik heel veel plezier in om dat te doen. Vooral om mensen een fysieke ervaring te geven met uh -huh. voedsel. Maar er zijn ook gewoon heel veel uh, grote problemen, problemen in de voedselwereld waar een creatief hoofd uh, voor nodig is. Kun je daar een dus, voorbeeld van geven hoe je daar dan instort? Of want dat zijn dan denk ik vooral vragen die jij krijgt of opdrachten gerichte opdrachten. Um, ja, nou ja, bijvoorbeeld um, een van de projecten die daar wel mee uh, gerelateerd is is um, um, het mijn fake meat project. Dat is een uh, een sojabeest. Ja, dat is een, een reactie op de vleesvervangers die in de uh, in de supermarkt, uh, in de schappen liggen. En worden, dat schap wordt steeds groter. Er wordt steeds meer verzonnen. En uh, dat sojamateriaal, zou ik maar zeggen... het wordt natuurlijk van allerlei eiwitbronnen gemaakt. Maar die eiwitstructuren die daarvoor gebruikt worden... worden steeds beter en veel steeds lekkerder. Maar ik vind dat grappig. Ik snap niet waarom je dan uh, zo'n schap hebt... met uh, nou, vegetarische alternatieven. Ja. Uh, dus de, de koorn en de vales en de tival en zo... Maar dat het dan exacte kopieën van echt vlees is. Terwijl als je toch geen dier hebt, heb je dus geen darm heb je ook geen worst. Nee. Dat, dat vind ik niet logisch, dat het dus wel de vorm heeft. Want je hebt burgers, je hebt filets, je hebt worsten, je hebt uh, uh, gehakt. Je weet niet wat voor gehakt, nee. maar het is dus gehakt. Nou ja, stuk, als het er maar blijft. Stukjes, zeg ja. maar. Dus ik heb het gevoel dat je dan als je dat kiest, dat je een soort van inferieur product kiest. Terwijl eigenlijk is het beter om geen vlees te eten. Dus je zou eigenlijk iets moeten kunnen kiezen. Waardoor je eigenlijk iets veel leukers of, of bijzonders of lekkerders hebt dan het echte vlees. Ja, ik begin helemaal te begrijpen waarom die bedrijven jou graag over de vloer hebben ook. Want dit is dan het verhaal wat je bijvoorbeeld zou kunnen vertellen of vertelt. Nou ja, dit, ja, dit zijn een van de dingen die ik me heb afgevraagd, waar dus ja. uh, uh, een een project op heb ja. gemaakt. Ja. En, en wat heb je vervolgens gedaan? Je hebt dus iets gemaakt wat absoluut niet op vlees lijkt. Nee, dat heb ik niet gedaan. Nee, want ik heb wel een, een alternatief voor de alternatieven gemaakt. Dus ik heb wel iets gemaakt wat in dat schap past. Wat dus een vleesvervangend alternatief is. Ja. Wat dus wel op vlees lijkt. En dat heb ik bewust gedaan. Ik heb vier dieren bedacht, dus fantasiedieren... Uh, die een habitat hebben en een leefwijze en een, een, een dieet. En door uh, de manier waar ze leven en wat ze eten... Je hebt gewoon een heel dier verzonnen. Ja, of vier verschillende dieren. Vier dieren, dieren ja. Uh, en door, uh... Weer het kinderfeestje. Ja, ja. ja. <laughs> en uh, daardoor uh, bepalen zij het ontwerp van het product. Dus uh, je hebt bijvoorbeeld een dier dat heet de ponty. Dat is een kleine muisachtige, zo groot ongeveer. En die ja. leeft in... Je moet erg lachen. Die leeft in lege vulkanen. En die knabbelt aan de as van die vulkaan. En daardoor is dat, uh, dat, dat, dat vlees van dat dier licht gerookt. En hij moet ook in die harde magma laag... moet hij holletjes graven om daar zijn ja, kroost in groot te brengen. En daardoor heeft hij zo'n hele stijve staart. En die stijve staart maakt hem een heel goed party snack Want je kunt hem aan die staart zeg maar, optillen en dan hou je schone handen. En dan heb je ook nog een dier dat heet de herbast... En die leeft in Albanië in de kruidenvelden. En daar rent hij door die kruidenvelden. Maar hij moet oppassen voor aanvallers, want het is een prooidier. Uh, dus hij heeft een camouflage van echte kruiden. Dus die groeien op zijn huid. En daardoor zijn um, de wokstukjes van de herbas die zijn al voorgekruid. Dus dat hoef je niet meer toe te voegen. En dat dier dat is rechthoekig. En dat is heel erg handig voor transport en verpakking. En ook aan tafel heb je altijd... Een gelijkwaardig deel, hoef je geen ruzie meer te maken. Geen groter stukje voor vader. Nee, precies. Ja. En uh, wat voor kleur hebben ze? Uh, ja, dus, ze lijken echt op dieren. Ja, dus wel weer gewoon dat bruinige. Ja, want ik, uh, ik wilde dat... Nou, trouwens de vis, dus ook een vegetarische vis. Uh, en die heeft hele mooie groene streepjes, omdat hij veel zeewier eet. En de echte connoisseur, die ziet dat... dat hij daardoor een hoog antioxidantengehalte heeft. Het zijn dus het gewoon je verzint het waar je bij zit. Ja. Precies. En, en je ook... tekent ook altijd zelf, hè? Ja, ja ik, ik maak veel tekeningen. Want alles wat niet bestaat kun je in een tekening maken, zeg maar. Dus dat vind ik fijn. En um, wat gebeurt hier vervolgens mee met deze dieren? Liggen ja. ze al in de schap? En ze nee. liggen in mijn kast op dit moment. <laughs> en ze worden af en toe tentoongesteld op verschillende plekken. En af en toe maak ik zelf ponties... Dus de, het, het, het vulkaandier. Van, van soja dus. Van, ja, dat is uh, in samenwerking met Beter. Dat is een, een, een, ja, een ontzettend goede bite, heeft dat. Daarom heet het ook Beter. Mm -hmm. En uh, zij sponsoren mij dan uh, met dat product. En daarmee, daar stop ik dan staartjes in. En dan ga ik naar de slager, naar de, naar de, naar de paardenslager in Dordrecht. En die stop ze dan in zijn rokoven. En dan zegt hij, hey, is dat vlees? wat is dat nou voor vlees? Nee, dat is soja. <laughs> en dan zegt hij, ja, dat is misschien wel goed voor mensen die geen vlees mogen. <laughs> maar hij wil het nog niet verkopen. Nee, maar dat hoeft ook niet. Dat is, dat is, hij is, en dat wil ik ook helemaal niet. Hij is een hele goede slager. Ik wil niet dat hij, iets dat anders hij opeens wat, iets anders gaat doen. Nee, want hem wil je niet een andere. <laughs> nee, het is echt heel goed. Maar... Ja, nou ja, dan is het dus gerookt en dan uh, ga ik het barbecuen op bepaalde gelegenheden, heb ik dat wel eens gedaan. En het grappige is dat mensen dan ook uh, aan mij hebben toegegeven dat ze later hebben gegoogeld op de ponti, omdat ze dachten dat het dat er echt bestond. stond. Ja. ja, maar daarom heb ik ook wel voor dieren gekozen. Dus dat je er een emotionele band mee kunt krijgen. Dat je dan zeg ik, ja, het is, het is net paarseizoen, dus het is heel moeilijk om ze te vangen. En, en dan heb je er een band mee, zeg maar. Dus dan heb je van een zieloze vleesvervanger... heb je dus een, ja, een zielvolle vleesvervanger gemaakt. Uh, ik weet niet meer wie het zijn, maar we, we spraken een aantal mensen over jou. Onder andere Richard van der Laak, maar ook jouw oude docenten... van, uh, van de Design Academy. En een van hun zei van dat je eigenlijk niet commercieel genoeg bent. Dat zat ik nu ook te bedenken. Oh, Als jij een, inderdaad... Dat nou, nou, nou, <laughs> ik zal het straks opzoeken. Maar um, Want jij zou natuurlijk ontzettend... Ja, het zal nu ook niet heel slecht gaan... Uh, commercieel gezien, maar je zou natuurlijk... met al die ideeën... Uh, daar zou je enorme commerciële successen mee kunnen boeken, toch? Ja, misschien wel. Hoewel ik me wel afvraag of die, uh, of die fake meat dieren... of die uh, op dit moment... of de mensen daar al klaar voor zouden zijn in de supermarkt... Maar ik denk dat een kleine ondernemer, die, die wel in bijvoorbeeld een vegetarische slagen. Ja, precies, de biologische, waar die soep ook wordt verkocht. Ja, ja. Dat soort zaken staan natuurlijk te springen om dit soort uh, ideeën. Ja, maar ik, ik, ja, ik weet niet of ik nou... Uh, als, je dat, als je dat per se wil, dan moet je daarmee bezig gaan. Terwijl ik veel liever bezig ben met gewoon de dingen die ik doe, zeg maar. Want wat is wat je dan uiteindelijk wil? Ik bedoel, wat is het, het mooiste wat jou overkomt of kan overkomen... In, op dit terrein? Ja, ik moet wel heel suf zeggen... dat ik wel al heel erg leuke dingen vind Doe. dat ik aan het doen ja. ben. Ja, dus ik ben heel blij met de dingen die ik mag doen. En dat het ook die uitwerking heeft die jij wilt dat het heeft. Ja, en ik vind het ook heel leuk dat, dat, dat ik merk als ik een lezing geef... dat mensen daar ook gewoon geïnspireerd door raken. Mm -hmm. en dus, of ontroerd, of moeten lachen. Dus, dus, dus, dus ergens kan ik, dat, kan ik die emotie bij mensen raken. Dat vind ik... Al, al een heel grote waardering. Daar ben ik uh -huh. heel blij mee. En, uh, maar ik ben de laatste tijd ook steeds meer als curator bezig. Dus ik maak tentoonstellingen over eten en ontwerpen. En om te laten zien, omdat het zo'n nieuw vakgebied is... Het is eigenlijk heel raar, hè? Ontwerpers maken alles voor mensen. Dus die mens, dat is echt het onderwerp. Uh -huh. Dus dat het, de, de gebruiker, Daar hebben we het de hele tijd over. Ja. Maar dat eten, datgene wat ze echt nodig hebben, eten... Ik bedoel, je moet echt eerst eten voordat je op een stoel kunt gaan zitten. Nou. Daar is helemaal geen officiële kanaal voor. Er bestaat nog helemaal niet Nee, maar dat is natuurlijk ook, omdat jij net zelf al zei... het eten is er al, het voedsel is er al en het ziet er al prachtig uit. Dus wat zou je er nog aan ontwerpen? Ja, ja maar dat is, dat is um, grappig. Het heeft al die tijd bij koks gelegen en bij boeren... Maar er zijn natuurlijk nog heel veel dingen meer dan koks en boeren. Die, die, die ik heel erg waardeer hoor. Die ook echt hun vak moeten uitoefenen. Maar uh, je hebt ook natuurlijk allemaal kinderen. die helemaal niet weten waar eten vandaan komt. Je hebt natuurlijk heel veel uh, uh, boeren die wel uh, weten. of ja, die, die weten hoe ze hun. Uh, producten moeten groeien, maar die misschien meer die biodiversiteit zouden willen. Mm -hmm. Of die uh, hun product op een andere manier in de markt willen zetten. Of um, je hebt politici die, um, uh, die wel leuke initiatieven willen promoten in de stad... maar die worden tegengehouden door andere politici. Of, dus, uh, ontwerpers die kunnen een rol spelen tussen allerlei partijen... Uh, om op een nieuwe manier na te gaan denken en verbindingen maken. Ik zag vandaag een geweldig initiatief... Uh, van game designers samen met uh, varkenshouders. Die varkens die vervelen zich in die, in die stallen. Mm -hmm. En mensen die zien varkens als uh, eten. En nu hebben ze een heel groot scherm opgehangen bij die varkens... Uh, waar uh, die varkens een soort stippen op zien bewegen. En mensen in, weet ik veel, een cafeetje op hun iPad... die zien een scherm met varkens. En die kunnen met hun vinger op dat scherm... Uh, ja, wrijven, waardoor die stip in die stal gaat bewegen. En dan kun je een spelletje doen. Waardoor uh, het varken achter de stip aangaat. En als je er met zijn snuit op drukt dat er dan iets met die stip gaat bewegen. Nee. En uh, dus het is een soort van interactieve game die wordt. Tussen hier... varkens en mensen. Ja, ja. En uh, waarmee dus mensen op een andere manier naar varkens gaan kijken. Hè? En waardoor varkens um, uh, ja ook de mens als speel-entertainment-system uh, hebben. En dit is eigenlijk ook e-design, of het zou daaronder ja, kunnen vallen. Ja, dat van. vind ik ja. dus. Ja. Ja. Want de, wat jij ook al wel vaker hebt gezegd... is dat je nog steeds de enige bent eigenlijk, hè? in elk geval in Nederland. Er nou, zijn... ik ben niet de enige, hoor. Maar... maar er zijn er niet zo heel veel. Nee, toen ik, toen ik klaar was op de academie dacht ik van... nou ja, ik ga dit doen, maar ergens op de wereld zijn vast wel meer mensen... Die dit doen. Ja, ja. En uh, er waren er wel, maar niet zo heel veel. Dat is, dat is, ja, toen ik begon had je er misschien tien. En iedereen nog heel anders ook, sowieso. Iedereen op zijn eigen mm -hmm. vakgebied. En, uh, en nu zie je wel, dat vind ik heel erg leuk... heel veel studenten die, uh, die hiervoor kiezen... om echt bewust met eten en ontwerpen bezig te gaan. En heel veel stagiairs die zich bij jou melden. ja. ja. <laughs> Het is dus een reactie uh, nog op de, uh, op de kleine soepfabriek. Het zijn wel heel erg mooie glazen potjes, die van die kleine soepfabriek. Ik gebruik ze om thee en kruiden in te bewaren. En leeg staan er lepeltjes en vorkjes in. Ik maak zelf goedkoper soep, maar ik koop deze voor de pot. Oh, ja, Zegt dat kan Eveline. Ook. ook een goed idee. Ehm. Um, uh, ja, ik, oh ja, nee, dat, dat zei Richard van der Laken uh, ook nog. Dat hij zich wel afvroeg, en dat kan ik me trouwens ook wel voorstellen, dat doelde ik net ook een beetje op. Als je dan kijkt naar de waanzinnige uh, problemen die er zijn rondom voedsel. Heb jij dan niet het idee, uh, want de capaciteit heb je, om bijvoorbeeld iets te verzinnen voor de overbevissing? Of, want, want de projecten die je. Uh, zijn prachtig en mooi. Maar het, ze zijn wel kleinschalig. Ja. Het is niet iets te, dat je iets waanzinnigs aanpakt. Nee, nee ja, dat, dat, dat denk ik ook over na. En misschien ga ik daar nog naartoe. Maar ja, ik ben pas zo jong. Hè, dus ik moet nog eerst al die keren op mijn snuit gaan. En dan ga ik daar vast nog wel een keer naartoe. En dan is daar Marije Vogel zo. Ja, ik met... probeer in, in ieder geval in mijn eigen capaciteit... kleine zaadjes te zaaien op allerlei plekken. En... Uh, en, en ja, hopelijk uh, ga ik nog wel een keer echt. Maar je, je moet ook niet grootheidswaan hebben en denken dat je de hele wereld kunt redden of zo. Ik bedoel, uh, dat weet ik ook niet. Nee. Maar ik denk wel dat ik door überhaupt meer aandacht te vestigen op eten en ontwerpen. en ook uh, de, de rol die dat moet vervullen. dat daar al iets aan het beginnen is. Volgens mij komt er iets met die kleine zaadjes op de tegel, heb ik zo'n vermoeden. Van. Nee. Oh, nee. Nou, wat ga je erop schrijven, Marij? <laughs> Ja, dat zag ik ooit op iemands t-shirt. En dat, dat heb ik nu onder mijn mail gezet. If nothing goes right, go left. Die is heel kraten. mooi. Had iemand op zijn t-shirt staan en jij hebt het nu op je mail. Ja, en, op de, en op de tegel. En op de tegel, ja. Zal ik dat Vereeuwigd voor altijd. <laughs> Doe het maar gelijk. Dank <laughs> okay. je wel. Heel interessant, Eat Love, zo heet het boek van Marije Vogelzang. En zo dadelijk kunt u op deze zender luisteren naar twee dingen. Vandaag gepresenteerd door Margreet Rijntjes. En ze spreekt met oud-burgemeester en PvdA-prominent Bram Peper. Ja, de oud-burgemeester van Rotterdam in de serie Gesprekken met Dank Burgemeesters. Dank Vogelzang. Dit was aflevering 2658. Morgen praten wij met fotograaf Thomas Slijper over zijn project Elke Dag een Lach.